Gemeente gaat u heen in vrede, verhef uw hart tot God en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u.